Het is 7 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal.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 Het weer wisselend bewolkt. Vannacht koelt het af naar een graad of 10... met kans op nevel- en mistbanken. Morgenochtend eerst vrij veel laag hangende bewolking, later ook zon. Met in de middag in het oosten plaatselijk een bui. En het wordt dan 17 graden in het noorden en 21 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. Aan de B-verkeersinformatie staan files op de A15 Rotterdam richting Europoort... voor Spijkenisse 5 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Spijkenisse 3 kilometer...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 De NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Ach, heerlijke jeugd. Ach, heerlijke dromen. Maar wat komt er van al die dromen terecht? En daarover maakten onze gasten de documentaire Dans voor het Leven... Het laatste deel van een drieluik waarin ze vijf kinderen volgt die in 1980 vastbesloten waren carrière te maken... in de wonderen, maar ook harde wereld van de dans. Hier is Marijke Jongbloed. Uw presentator is Jelly Brouwer. Marijke Jongbloed, heb je zelf ook maar enigszins danstalent? Nou, ik hou ontzettend van dansen. Dus als er muziek klinkt, dan ben ik in beweging. Ja, dat wel. maar daarmee is alles gezegd? Nou, ik heb als kind, als tiener, heb ik wel jazzballet gedaan. Omdat je natuurlijk ook daarin je wilde bekwamen. Maar ik ben er nooit in doorgegaan. En welke stad had je jazzballet? Leeuwarden. Leeuwarden. En hoe lang heb je dat gedaan? Een paar jaar, zo... Mm -hmm. uh, zodat je vriendjes krijgt en denkt van nou, nu heb ik er eigenlijk geen tijd meer voor. ja, toen hield het alles vanzelf op. Ja. En je ging natuurlijk naar de academie hier in uh, Amsterdam, naar de filmacademie. Ja. Ja. Nou, dat was een beetje een tussensprongetje. Ik heb eerst uh, toelating samen gedaan hier in Amsterdam. Toen was ik nog maar 18. Toen hadden ze iets van ja, uh, vinden je goed, maar we vinden je wel heel erg jong nog. Dus je zou er goed aan doen om je rugzakje nog wat voller te maken... En toen ben ik dus teruggegaan en heb ik, uh, nou ja, stage zoals dat heet. Ik heb gewerkt als assistent bij een fotograaf, een industrieel fotograaf in Groningen. Uh -huh. En dat heeft me heel goed gedaan. Dus toen ging ik het weer proberen. En toen mocht je wel. Toen mocht ik. En je vader vond het een heel slecht idee. Ja, dat, die vond het echt verschrikkelijk. Die vond echt dat ik uh, naar de stad van Sodom en Gomorra ging. Wat natuurlijk ook zo was. In zijn beleving. In zijn beleving was dat absoluut zo, ja. Ja. Wanneer kreeg hij er een beetje uh, vrede mee? Nou, eigenlijk niet. We hebben daar nooit meer over kunnen praten. Op een gegeven moment was ik afgestudeerd. En met uh, stap voor stap, waar ik een staande ovatie kreeg in Criterion... En de toenmalige directeur Anton Koolhaas ging meteen ook naar hem toe. Omdat het nogal opviel dat iedereen stond, behalve hij. En feliciteerde hem ook van nou, dit is toch een fantastisch resultaat. Dat uw dochter een open doekje krijgt op deze manier. En hij had zoiets van nou ja, dat, uh, dit is wat ze wilde. Zo, en hij was de enige die bleef zitten? Die bleef zitten en hij is ook niet naar de uh, diploma uitreiking geweest. Terwijl die film als basis dient voor je nieuwste film, waar we over gaan praten. Die film is nu in de bioscoop te zien. En uh, je werd zelfs, wat ook ongekend is: het was een eindexamenfilm, film, maar hij, werd ver, hij was de vertegenwoordiger van de Nederlandse. De, nee, ik moet zeggen, de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Oscar voor uh -huh. documentaires. Uh -huh. Dat was in 81, ja, ja. een jaartje later. Ja. Ja. Je vader was dus het prototype van de Fries, of beledig ik nu de hele Friese gemeenschap? Nou, ik denk dat er gelukkig wel andere Friezen zijn. Maar goed, in, in zijn perceptie was het natuurlijk dat zijn dochter. Ik denk wel dat ouders altijd het beste voor hebben met hun kind. Ook al hè, maken ze verkeerde afslagen. Maar eh, voor hem was het gewoon ja een hele foute keus. Dat zijn kind, zijn dochter, eigenlijk de verkeerde wereld inging. Mm -hmm. Laten we het even over de actualiteit hebben. Uh, dat wil zeggen, we gaan het ook hebben over twee nieuwe films... die min of meer in de maak zijn, waarvoor je research aan het doen bent, hebt gedaan. Uh, en die gelieerd zijn aan dat wat op dit moment speelt. Namelijk vanochtend een heel verdrietige gebeurtenis... namelijk het afscheid van Clark Akkoord. Zijn lichaam is uh, overgevlogen naar Paramaribo. Vanochtend zijn er 400 mensen bij elkaar gekomen... in uitvaartcentrum Westgaard in Amsterdam... Vorige week overleed, uh, Surinaamse schrijver. Heel bekend geworden met het boek De Koningin van Paramaribo. En jij had plannen met hem, hè? Ja, ja ik, uh, ik zou dus eigenlijk... Ja, het, het boek van hem zou uh, zijn overgroot over ouders zeg maar, tot leven brengen... als slaven van de plantages uh, Berlijn en Damoer... En hij wilde daar gewoon echt nou ja, figuren van maken... waar jij en ik ons in kunnen verplaatsen. Uh -huh. En waarvan je ook kan zien hoe die door de wedergang van de slavernij gaan. Uh, ik weet nu dat er gelukkig zeven hoofdstukken zijn, maar het was de bedoeling dat hij eerst de roman helemaal zou afmaken. En dat ik op basis daarvan zeg maar, uh, de documentaire ging maken aan de hand van zijn eigen nou ja, hoe die zeg maar, zijn zoektocht heeft uh, gemaakt. Ja, want de, uh, de uitgever meldt vandaag dat er zeven hoofdstukken zijn. Het boek is nog niet af, dus. Uh, en, maar, maar jij had contact met hem en er was spraak van dat zodra het boek af zou zijn... dat er dan een film zou komen en dat je samen met hem naar Suriname zou gaan. Begrijp ik dat goed? Ja, nee, dat begrijp je goed. Het is, uh, zo was ongeveer de volgorde. En in de tussentijd zou hij, ik zou dus meelezen, zoals dat heet... Uh, zodat ik alvast op de hoogte was van waar hij mee bezig was... Uh, ik heb dat helaas nooit mogen ontvangen. Hij ging wel naar Paramaribo en checkte dan zo'n beetje langzaam uit. Ik denk dat hij toen al wist dat hij, uh, ja, dat hij toch wel behoorlijk ziek was. Ja. En daar gaat iedereen anders mee om. Ik ben zelf ook heel erg ziek geweest. Uh, ook nogal met de dood voor ogen. Uh, sommige oh. mensen maken dat kenbaar en anderen trekken zich terug. Je en, hebt daar met hem niet over gesproken. Ik wist niet van zijn ziekte. Hij, weet, hmm. hij, hij wist zeker wel van mijn ziekte en ik ben het gelukkig te boven. En hij uh, heeft het gelukkig, ja, heeft het uh, ongelukkig wijze dus niet kunnen overleven. Nee, nee. Uh, in jouw geval was, uh, was er, is er sprake van een hersentumor en uh, wanneer werd dat ontdekt? Mei 2009. Dus, dus nu... dat is eigenlijk twee jaar geleden. En ja, het, uh, het openbaarde zich door een, een insult, zoals dat wordt genoemd. Mm -hmm. uh, dat is dus een, een, een, nou ja, een epileptische aanval in de volksmond. Ik had dat nog nooit eerder gehad, dus ik werd wakker en mijn hele bed was nat en ook mijn onderbenen deed het niet meer. Dus dat is natuurlijk wel heel erg schrikken. Uh, te meer omdat ik er wel het een en ander van af wist. Ik heb zelf een driedelige serie gemaakt voor NCV document vanuit een kind gezien, een, een meisje van tien, die een vader had met een hersentumor. En idioot genoeg had hij hetzelfde type. Een astrocytoom factor 2, dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Maar ik wist wel dat een, een epileptische aanval een neurologische aandoening hè, euh, erachter heeft hangen, dus dat krijg je niet zomaar van de ene dag op de ander. Je wist gelijk dat het foute boel was. Ik dacht, dit is, uh, dit is mis. Hmm. En tijdens het maken van die documentaire heb ik iedere keer gedacht. Mocht ik een kanker krijgen, dan hoop ik niet dat het in mijn hoofd zit. Dus uitgerekend, uh, nou, ik denk dat het zo'n ruim anderhalf jaar daarna was, na het voltooien... Zo kort daarop? Ja, na het voltooien van die documentaire, had ik dit. En toen, uh, geopereerd, tumor weggehaald, uh, voor zover mogelijk? Ja, ja ik, uh, ik lag echt binnen tien dagen op de op OK, zoals het heet. En... Uh, ja, toen was het al eigenlijk zo groot als een, als een kippen ei. Dus dat is gewoon te groot. Dat noemen ze dan heel eufemistisch. Dat het een, uh, een proces is wat plaats inneemt. Nou, dan weet je al genoeg. Hm. Want in je hoofd kan je gewoon niet zo lekker hè, uitbreiding daar gebruiken. Nee. Dus dat, uh, dat kan niet verder dan de schedel. Mm -hmm. En ja, dat, dat resulteert natuurlijk altijd in uitval. He, sommige mensen uh, ja, die kunnen dan niet meer goed praten, of het bewegingsapparaat hapert. Waar zat het bij jou eigenlijk? Het zat rechtsvoor. En dat betekent? Uh, dat mijn bewegingsapparaat uh, ongeschonden is, mijn spraak, mijn geheugen. Het is alleen, daar zitten wel de emoties. En dat heb ik wel gemerkt, uh, dat. Ja, als er hele emotionele dingen gebeurden. dat ik nog wel eens uh, ja, op een, in een soort pauzestand kon gaan. En ik noemde dat zelf na mijn huisarts ook in die tijd. van. Het lijkt wel alsof ik even uitval krijg. Bij een, uh, een gesprek dat, dat een emotionele lading had. Dat ja. moet een rare gewaarwording zijn. Dat had het inderdaad, ja. Nou ja, ik, ik heb het eigenlijk voor het eerst ontdekt in 2003, nu achteraf geredeneerd... toen ik Smile and Wave maakte in Afghanistan. Uh -huh. En er waren natuurlijk ook wel heftige dingen aan de orde. Met de Nederlandse militairen daar? Met de Nederlandse militairen. En die wilde ik echt van twee kanten belichten. Zowel bij onze eigen militairen als wel natuurlijk... los van alle uh, ja, militaire adviseurs wat hun... Uh, hun, hun, hun invloed was op de bevolking. Mm -hmm. En daar kreeg ik dan ook inderdaad, ja, ik denk dat ik uh, gewoon even uitviel. Maar wat gebeurt er dan? Dat je niks meer uh, kon zeggen? Of dat, uh, wat is het uitvallen in jouw geval? <lacht> nou, een soort pauzestand in je hoofd. Dus je wil iets zeggen, maar je kan het even niet reproduceren. Ja. Dus dan moest ik uh, me hernemen tot 30 seconden, soms een minuut zelfs... dat ik even de lucht instaarde en mezelf herpakte. En dan ging het weer? Dan ging het weer, ja. En hoe lang heeft die periode geduurd dan? Nou, dat ging af en toe af en aan. Het, hm. uh, soms kon ik het de baas en de andere keer dan overviel het me weer. Er zit nu nog een klein stukje, want die hele tumor hebben ze niet weg kunnen halen. Ja. Uh, dat betekent? Het betekent dat ik uh, voortdurend onder controle blijf. Nu gelukkig uh, eens in het half jaar, maar het is natuurlijk altijd een kwestie van erop of eronder. Uh, groeit het weer, dan zal ik, ja, dan zal ik toch weer uh, uh, aan de nabehandeling moeten. He, zo wordt het er genoemd, maar dat zijn of chemo, kuren of bestraling. En dan word je dus niet zo... Uh, fit van, om nee. zo te Dan zeggen. zie je er niet zo blakend uit als je er nu Absoluut hebt. Absoluut nee. niet. Nee. En dat zijn natuurlijk momenten, dat je dan, hoeveel van die momenten heb je nu gehad dat je terug moest voor de controle, is het gegroeid, ja dan, nee? Ik denk dat ik nu in totaal vier keer terug ben geweest, dus de eerste keren dan uh, om de drie maanden en nu dan uh, om het half jaar en ik ben nu in augustus weer aan de beurt. Dus en dan, dan je... is het uur, uur weer aangebroken en dan ga ik kijken: ja, is het gegroeid of niet? En hoeveel millimeter is het gegroeid? En is dat angstwekkend of niet? Dan moet er ingegrepen worden. Ja. De film waarmee je ook bezig bent, heeft daar iets mee te maken? Want je wilt een film over Prins gaan maken. Ik zie de connectie niet helemaal, maar er schijnt een connectie te zijn tussen. Een hele sterke connectie in mijn geval, ja. Um, kijk, als je een soort. Laat ik het maar zo zeggen, een soort doodstraf hè, krijgt uitgesproken. Want ik wist niet waar het naartoe leidde, hoe ernstig het zou zijn... of ik er ongeschonden uit zou komen met die uh, hersentumor. Want in de meeste gevallen is een hersentumor einde verhaal, toch? Einde oefening, ja. Ja. ja. Ik wist toen natuurlijk ook nog niet dat ik factor 2 had. Dat betekent nog wel langzaam groeiend... Maar ik wist ook van gevallen die factor 4 hadden gehad. Die, uh, nou, daar is echt negen maanden al veel voor. Mm. Dus dan leef je echt met een soort, uh, nou ja, wilsbeschikking onder je arm. Mm -hmm. Dus de uren voor mijn OK waren natuurlijk, nou ja, ik was niet heel erg angstig. Maar ik had wel een soort gespannenheid van, waar draait dit op uit? Ja. Pas na onderzoek door een patholoog anatoom weet je wat voor soort tumor het is. Uh -huh. uh, en in die angstige nacht, ik werd eigenlijk om half acht ochtends al geopereerd... en ik wist ook dat ik tot acht uur s avonds minstens onder zeil zou zijn... heb ik mijn gezelschap uh, laten houden door Prince. <lacht> en waarom? Ik heb ernstig nagedacht voordat ik naar uh, het ziekenhuis ging. Wat neem ik mee? Ja, wat geeft mij zeg maar, de moed om hier doorheen te komen? En sterker nog, wat wil ik daarna eigenlijk nog in mijn hoofd hebben? Als ik het overleef. En het is dus prins geworden. En ik Hoe ben lang ook heb al jij voor je platenkast gestaan? Niet eens zo heel lang. Nee? Want ik ben al heel lang prins aanbidder, kan ik wel zeggen. En ik heb daar ook hele goede momenten mee gehad... Uh, ja, gekoppeld heel veel aan liefde ook. Ik denk dat als je ergens je aan vast kan houden... een soort levensdrift kan krijgen, dan is het wel door liefde. Mm -hmm. um, dus het was eigenlijk voor mij wel een snelle beslissing. Vrij snel duidelijk dat ja. het prins moest zijn. Ja, absoluut. En nu, want, nu, nu, nu ben jij, want het, het nieuws was natuurlijk heel goed en groot nieuws voor jou... dat die gaat komen, het North Sea Jazz Festival. Ja. En dan sta je op de, op de eerste rij. Hoe? Nou, ik heb hoop ik mooie plaatsen. Uh, het, het was nogal een toestand om überhaupt kaarten te krijgen. Ik heb, zoals velen met mij... Uh, vrijdag voortdurend op de site gezeten, totdat hij er helemaal uitrolde. He, hij was overbelast. Daar schrik ik natuurlijk niet van. Want ik heb, natuurlijk, uh, ik heb overigens vorig jaar december... in een overvol Madison Square Garden hem nog gezien oh ja. in New York. En daarvoor nog uh, de Gelderdoom in Arnhem. Dus dat was ook behoorlijk vol. En er kunnen toch zo'n uh, 30.000 man in. En is dit allemaal research of heb je ook al opnames gemaakt? Ik heb nog geen opnames gemaakt. Dat wil ik ook nog niet doen. Ik wil het allemaal vers houden en ik wil hem eigenlijk eerst benaderen met dit voorstel. Ik heb natuurlijk altijd films gemaakt vanuit een soort toeschouwerspositie. Uh -huh. Maar ik ben voor het eerst nu ook deelnemer. Dat wil zeggen dat uh, de trigger van de film autobiografisch zal zijn. En laat zien uh, ja, welke impact hij heeft gehad en met welke muziek op mij zowel persoonlijk als, als uh, ja, ook in mijn werk. Ja, ja, je gaat hem dus persoonlijk benaderen met dit verhaal. Van, ik koos voor jou bij dat ene heel belangrijk moment... en je wilt dan ook andere mensen gaan... Filmen benaderen die eenzelfde soort moment met zijn muziek hebben? Wordt ja, dat gefilmd? Ja, het hoeven absoluut geen patiënten te zijn. <lacht> Liever niet. Eén patiënt is genoeg. Eén patiënt is ruim voldoende. Dat is al hè, symbolisch gezien is dat, hè, de, de, de spirituele. Uh, Kant van de zaak, maar ik ben dus uh, door andere Prince-fans uh, die zich bij mij aangesloten hebben en die ook op een Prince-website zitten hier in Nederland, ben ik op andere uh, mensen gekomen die echt all around the world zitten en die ook een prachtig verhaal hebben. Dus die mensen met elkaar, met mezelf, moeten eigenlijk deze ja. film en uit gaan gaan maken. En Prince zelf, wat verwacht je van hem? Ook een contributie. Een dat komt een soort. Uiteraard. Dat, dat staat hem nog vrij. Wat ik in mijn hoofd heb, wat idealiter mijn ideaal ja, wens ja. zou zijn, ja. is dat hij aan het eind van de film toch zijn eigen reflectie geeft op nou ja, de fans die lang zijn gekomen. En dat hij nog iets heel persoonlijks doet. Ja. En wanneer ga je hem benaderen? Nou, één van de drie dagen. Het nummer, maar het is een live opname. Dit is een live opname en om een beetje in de sfeer te blijven. Hij komt hè, naar het North Sea Jazz Festival. Hij doet drie nachtconcerten. Uh, dan houdt hij natuurlijk ook rekening met het, ja, het publiek wat er zit. Dus dit was uh, tijdens het Montreux Festival, ook een jazzfestival. En daar zitten natuurlijk niet alleen jazzliefhebbers... maar echte muziekliefhebbers. Mm -hmm. Dus dan pakt hij ook helemaal uit. Dat weet hij. Dat hij dan ook wat verder kan gaan... dan alleen maar de evergreens als uh, Purple Rain... en When Doves Cry. Uh, dan durft hij meer. En dit heb je ontvangen, want dit was 2009. Toen lag je dus zelf nog in het ziekenhuis. En dit heb je van een fan, een andere fan. Want uh, jullie wisselen uit. Je bent echt een hardcore fan, begrijp ik. Deze opname heb ik van, uh, van een man die in Eindhoven woont, die echt absoluut koorfan is. Hij gaat naar alle, alle concerten, kan ik wel zeggen. Hij was niet in Madison Square Garden, maar verder gaat hij overal naartoe. En hij vliegt dan de wereld over. En uh, hij is ontzettend onbaatzuchtig door mij ook dit he, uh, te geven. En zal hij ook een van de deelnemers zijn? Hij de zal inderdaad een van de deelnemers zijn. Toevallig wel, een prachtig nou, verhaal. We kijken er naar uit, Marijke Jongbloed. Vooralsnog gaan we het eerst hebben over de film... die vanaf morgen uh, te zien is, of overmorgen zal het wel zijn... in een aantal zalen in Nederland. Um, in het ketelhuis dagelijks, al vanaf gisteren. Ja om zeven uur s'avonds. Oké, okay. in Amsterdam dus. Uh, jouw nieuwste film. Je maakte... Uh, ik, ik noem nog even voor de mensen die later ingeschakeld zijn... zeg ik trouwens dat ze zich kunnen bemoeien met de uitzending... kunnen vragen stellen aan Marijke Jongbloed. Opmerkingen plaatsen gaan naar onze website radiokunsthof.nl. Uh, Marijke Jongbloed, je maakte al furore met je eindexamenfilm. Hè? Daar hadden we het net al even kort over... Uh, aan de Nederlandse Film- en Televisieacademie. Het was het jaar 1980... Uh, stap voor stap, zo heette de film, en werd zelfs ingestuurd als uh, Nederlandse vertegenwoordiging van de documentaires voor de Oscar nominaties. En uh, die eerste film, jouw eerste film, dient uh, als basis voor je nieuwste film: Dans voor het Leven, zo heet die film. Um, nou, veel mensen kennen uh, de filmserie Seven Up van Michael. Apted. Mm -hmm. En uh, nou, zoiets is het eigenlijk ook. Alleen gaat het dan. Om dansers. Je hebt ze drie keer gefilmd. Die eerste keer dus. Jouw eindexamenfilm. Uh, toen waren deze mensen zo'n jaar of acht. Toen waren ze tussen de tien en de achttien. En geheel ja, naïef. Want voor een kind ligt de wereld open. Dus de sky is the limit. Dus iedereen droomde ook van de top in ballet. Uh, in deel twee. Wat ik uh, twaalf jaar daarna heb gemaakt. waren de meesten toch wel op een aardige plek beland. Binnen de grote gezelschappen. Uh -huh. uh, en deel drie is min of meer een afronding. Waar iedereen al door een transitie is gegaan. Behalve eentje. Transitie is, afscheid een transitie van een is het afscheid van ballet. Uh, daar zit je zelf niet op te wachten. Maar je weet dat dat er aankomt. He, als je zo 6, 38 bent, hooguit 40... dan wordt het tijd om iets anders te doen... dan op de bühne te staan met ballet. Ja, en we hebben nu dus te maken met veertigers. De jongste is geloof ik 40. De jongste is 40 en die danst nog. Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Ja. En de oudste is zo uh, rond de De 50. oudste is 50 en die geeft nu les... En dat is de enige man in het ja. gezelschap trouwens. Ja. Uh, Rijnbert Martijn heet hij. En uh, de vrouw die nog altijd danst en veertig is, maar ook zwanger hoopt te worden, is uh, Ilja Lauwe. Laten we eens beginnen helemaal bij het begin. Want hoe heb je deze vijf geselecteerd? Of waren er aanvankelijk meer? Hoe ging dat eigenlijk? Uh, er waren vijf en er is toen nog eentje bijgekomen, Lydia Harmsen. Oh ja. En er is eentje uh, afgevallen. Nou ja, dat was zo of je dat zo moet noemen. Maar goed, uh, Mathilde van der Merendonk... was samen met Rijnbert Martijn overgebleven... in het laatste jaar van het conservatorium. Ze hebben allebei toen auditie gedaan... bij het Nationaal Ballet... en werden ook allebei aangenomen. Mathilde overigens bij iedereen... bij het Nationaal Ballet, bij danstheaters, Capino. Oh ja. Ze kon uitkiezen. Maar ze koos voor haar grote liefde in Barcelona... in Spanje... en liet eigenlijk alles achter zich. Dans... En ja, in Barcelona had je niet erg veel dansgezelschappen. Dus ze heeft eh, nou ja, lange tijd een, een, een soort ja, moederrol gespeeld. Met daarnaast... Eh, ja, zoals iedereen, een, misschien een, een hartstochtelijk amateur. Ja. En je bent haar niet blijven volgen? Ik heb haar in deel 2 nog gevolgd. En toen was het duidelijk dat haar man, die meer in de textielbranche zat... het prima vond dat ze danste, maar die had helemaal niets met die wereld. Het wel een prachtige scène op... waarin je zag dat de echte lieden het geheel niet eens waren over de balletwereld. Uh, er toen, was toen één kleuter en een baby... En daarvan hoopte de man in kwestie dat zij dus maar niet het pad van haar moeder gingen volgen. Want dat vond hij maar een klatergoudwereld. Nou ja. Zo te zien was jij niet echt een liefhebber van de echtgenoot. Nou, ik vind dat voor de je, film was het goed. Voor de film was het een fantastische <lacht> scène. En sommige mensen, zelfs de parool, de recensenten vond het maar een, een, geloof ik, een merkwaardig iets dat deze vrouw niet terugkeert. Maar ik ben toevallig nou geen filmmaker die koetke koet voor haar film... ook een huwelijk gewoon in de war wil sturen. Nee, Ook oh, dat was het, ja. Het, het ging zover dat voor deze film heb ik haar wel opgezocht. En het ook voorgesteld om weer mee te doen. En toen nou, rolde er toch menige traan. Omdat ze het moeilijk had om dit ook haar man voor te stellen. Ze liet toch echt duidelijk merken het ook heel erg te vinden voor mij. En voor zichzelf. Mm -hmm. Maar ze zat duidelijk in een spagaat. Om het maar in het jargon te ja. houden. En dus viel ze af. Besloot jij dat jouw film niet het belangrijkste mocht zijn? Dat vind ik wel. Ja. Er, er zijn grenzen aan een film. Ik vind niet dat je uh, iemands privéleven zo ver... dat je daar zo ver het mes in mag zetten... omdat je zelf een prachtige scène krijgt. Mm. En plus, het voegt ook niet zoveel toe. In deel 2, als mensen zometeen de DVD-box kunnen kopen... waar deel 1, 2 en 3 in samen zitten dan kan je dat zien en dan zie je gewoon dat de vrouw het moeilijk had in een huwelijk... met iemand die zich totaal niet schaarde achter ballet. Ja. Dus uh, wat er nu is, is die film waarin uh, het oude materiaal te zien is... en je uh, prachtig kunt zien hoe die mensen naar hun eigen beeld kijken... van toen ze tien, twaalf, dertien waren en daarna... En er komt uiteindelijk een box waarin je alle drie de delen afzonderlijk uh, kunt bekijken, begrijp ik nu. Klopt. Nou, en die ja. nieuwste film is dus, nu, is dus nu te zien. Zullen we er één uitlichten uh, van de vijf die je dus wel in alle drie de delen hebt uh, kunnen laten zien? Wie zou je graag willen bespreken? Nou, ze zijn het me, om kiezen. te beginnen is het heel moeilijk kiezen, want ze zijn me eigenlijk alle, alle vijf even dierbaar. En het mooie van al die levens is ook dat ze een heel apart uh, gebied bestrijken van het spectrum. Dicht na die op haar zeventiende weg moest van het conservatorium. Een tijd lang, nou ja, een beetje stuurloos was. Omdat het iets te mollig was? Het werd niet net zoveel te mollig, woorden, Ja, het gezet, was, nou lang. ja, een kwestie van. Een paar grammen als je het nu bekijkt, maar dat was al, al op het conservatorium te veel. En uh, zij is rechten gaan studeren, uh, wel na heel veel wikken en wegen... want voor haar hield de wereld op na ballet. Ze zag daarna absoluut geen toekomst voor zichzelf meer... Maar gelukkig had deze vrouw zoveel wilskracht en discipline... dat ze binnen een mum van tijd ook haar A.I.O. opleiding had afgerond. Officier van Justitie werd. En nu eigenlijk plaatsvervangend hoofdlandelijk parket is. Met grote zaken uh, heeft ze gedaan. Als Samir A., de Hofstadgroep. Grote witwaspraktijken. Dicht van Boetselaar Dicht Van Boetslaar. Dicht Boetselaar. Van ja. ja. ja. Uh, geeft dat eigenlijk te denken als je dan ziet dat iemand ook... In dat andere vak zo groot wordt. dat je Was dat voor jou ook een teken van... zie je wel, als ze in die dans zoveel discipline kunnen opbrengen... dan kan het bijna anders dat je op een ander vlak ook heel groot kunt worden. Ja, ze is groot geworden. Waarde het niet dat als je het woord ballet weer bij haar doet uh, klinken... dat ze, uh, nou, meteen volschieten zal ze niet... maar ze wordt wel heel, heel emotioneel. Ja. Omdat het voor haar een... ja, het blijft een passie die ze niet heeft kunnen uh, volbrengen. En dat blijft gewoon een tierpunt. En, zelfs haar en dat drie... zie je ook heel duidelijk in de film. Hè? Want oh, je zeker. laat ze niet ja. in hun eentje naar het oude materiaal kijken... maar samen met hun geliefde of met hun kinderen. En in haar geval is het dan met haar man en kinderen. Ja. En het en is, is zo verdrietig was. om te zien wat er met haar gebeurt... als ze die beelden terugziet. Ja, ze, het was eigenlijk wel, wel goed om te zien dat ze... Uh, ze... Is er niet in blijven zitten, ze zwacht daar niet in. Ze heeft ook zelfs haar kinderen er nooit over verteld. Dus haar kinderen waren ook alle drie, ze heeft één dochter en twee zoons, nogal verrast om het oude materiaal te zien. Ja. En hoorde met hun ja, echt in grote verwondering aan. Dat hun moeder nog steeds iets had van. kijk, mocht ik het ooit weer kunnen overdoen met een perfect lichaam. En je kan instromen in een goed gezelschap, zou ik het zo weer doen. Dan ben ik er weer. Terwijl het zo'n nare wereld is. Ik vind het een prachtige beeld. Maar ik zag voor de zoveelste keer hoe afschuwelijk het eigenlijk is. Vind je dat zelf ook niet? Ik denk dat voor iedere wereld geldt. we hebben het net over Prince gehad. Nou, die heb ik dan behoorlijk gevolgd. Die is ook wel behoorlijk door de mosterd gegaan, kan ik zeggen. Dat is een perfectionist in hart en nieren. Het is niet zomaar iemand die, die snel tevreden is. Niet met, met zijn eigen muziek, niet wat hij verlangt van zijn mede Dat geeft natuurlijk wel uh, de, de nodige schuringen en schavingen en verwondingen. Uh, dat ken ik bij mezelf ook. Ik ben ook een perfectionist. En dat geldt natuurlijk ook voor die balletwereld. Ja, waarmee je zegt, als je op een bepaald niveau wilt werken... dan moet je daarmee tegen kunnen. Uh, het, het brengt zo uh, de tegenkant ook met zich mee. Hm? Ja. Ik ja. denk dat het ook voor schrijvers geldt. Voor muzici, voor dansers. En zeker ook voor filmmakers. ja. ja. Als je je nek wilt uitsteken, ja. Maar Rijke Jongbloed, nou begin je erover. Want er waren twee recensenten helemaal niet zo enthousiast hè, over deze mooie film. Ja, ja ik, heel jammer. Ik, ik, ik wil niet als, als spijt op tand klinken. Maar ik denk dat de, de, de kop uh, in het parool. Uh, Dans voor het leven heeft veel gemist of zo. Uh, dat het toch een beetje ligt aan, in dit geval, een recensenten. Ik heb haar voor het eerst van mijn leven heb ik echt geschreven naar zo'n recensenten. O oh ja? Uh, nou, de moderne media zijn echt een uitkomst in dit geval. Dus ik heb haar opgezocht op Facebook. Daar stond ze pontificaal op. Dan dacht ik, oké, okay, dan gaan we de discussie aan. Dan moeten we maar gewoon een dialoog aan mm -hmm. gaan. Wat heb ik gemist? Ja. Nou, toen kwamen ze met een aantal voorbeelden... waarvan ik denk, die zijn zo irrelevant. Ze had nog zo graag de vaders willen zien in deze film. Nou, ik bedoel, het gaat om kinderen die heel sterk... vanuit hun eigen perceptie deze keuze hebben gemaakt voor ballet. Het is geheel een dwarsstraat te ver... om dan ook nog weer vaders aan het woord te laten. Dus het is een, een soort Bovendien keuze, voor, denk ik. Ja. Erg abstract, vanuit het hoofd gemaakt... en. Naar mijn idee, naar mijn beleving, moet je een film gewoon binnen laten komen vanuit je hart. Vanuit het middenrif. En zo heb jij de film gemaakt. Zo dus heb ik het ook gemaakt. Waarmee je dus, nou ja, ik heb het net al gezegd, uh, ervoor hebt gekozen om de mensen naar zichzelf uh, te laten kijken. En te laten vertellen over hoe ze het hebben ervaren al die jaren uh, met die ongelofelijke ambitie en de offers die ze hebben gebracht. Ja. Nou is er één probleem, namelijk een danser danst... en praat dus eigenlijk niet zo heel goed. Klopt dat? Had je... Mm, nou, ik snap wat je bedoelt. Dat vind ik ook wel grappig. Dat heb ik gewoon in de film ook weer opgenomen. He, uh, Ilja Lauwe, die fantastisch danst, die vroeg ik in deel 2... Wat voel je nou als je op toneel staat? Wat doet het je? Mm -hmm dan kijkt ze bijna in, in grote verwarring om zich heen... klampt zich vast aan haar buurvrouw, mededanser... die dan iets heeft van, ja, dat is voor iedereen weer anders. Dat kan ik niet voor jou invullen. En dan kijkt ze met grote ogen naar me en heeft zoiets van... ja, ik weet niet hoe ik dat moet nee. zeggen. Maar je kan je voorstellen dat de mooiste... Of de, de, de beste kunstenaars. gewoon niet heel veel tekst hebben. omdat ze zich toeleggen. op datgene waar ze nou zo goed in zijn. Namelijk. Ilya is de goed kunt. in dansen. En die drukt uit met haar lijf. wat ze gewoon in dat. In ja, met woord of verbaal niet, niet doet of, of kan. Mm -hmm. he, dat is ook iets wat je... Ik zit hier nou te vertellen over die film... maar ik ben ook gewend om mijzelf zowel op papier uit te drukken als uh, verbaal. Omdat je als filmmaker voortdurend mensen moet overhalen... om mee te doen met je project. Als je dat als danser niet doet... en je perfectioneert je met je lijf om uit te drukken... He, wat je daarin te bieden hebt, dan is dat je kracht. Mm -hmm. En dat vind ik ook het mooie ervan. He, Clint Vara die erin zit, was ook absoluut geen prater. Die moest je überhaupt geen vragen stellen, want dan kroopt hij weg. Dan wilde hij het liefst wilde die onder de tafel zitten. En die had een enorme uitstraling op toneel. Vraag een dichter, wat bedoel je met dat gedicht? Of die man kijkt je aan van, waar heb je het over? Dat ligt in het, in het gedicht besloten. Was het voor jou een manco? Want bij deel 1 en 2 kon je natuurlijk vooral de dansers laten dansen... en ze laten zien. En in dit geval was je echt afhankelijk van hun... Uh, verbale vermogen. Nou, het wordt af en toe aangevuld met, uh, met hun eigen lichaamstaal. Met wat ze terugkrijgen van hun omgeving. Je noemde al hè, hun kinderen uh -huh. en hun man en hun echtgenoot. Dus dat vult natuurlijk wel aan. En ik denk dat het, het terugkijken van deze volwassen dansers... die allemaal gepensioneerd zijn op hun gebied... heel confronterend is geweest om dat met hun eigen achterban weer te bekijken... hoe zij daar frank en vrij, zonder enige blessures... nog fysiek, nog mentaal, als kind over spraken ja. over het vak... De film is daarmee ook meer dan uh, het, het verslag van vijf willekeurige dansers. Hè. Het staat natuurlijk ook voor uh, de tragiek van het leven... hoewel dat misschien wel heel zwaar klinkt... maar dat is natuurlijk wel al die kinderen die dromen en illusies hebben... en daar heel hard voor werken... en dat het dan uiteindelijk toch uh, heel anders loopt. Ja, dat geldt voor ons allemaal. Dansers hebben de beperking, dat weten ze ook vooraf... Dat uh, de houdbaarheid, datum van hun, ja, van hun carrière, gewoon heel beperkt is. Het is beperkt houdbaar. Dus die datum zien ze natuurlijk tijdens het dansen al steeds meer op hun afkomen. Dus het is altijd een heel heftig en verdrietig afscheid. En dat, uh, dat maakt natuurlijk dat deze film... Ja, in, in, in, in een bijna een soort magnetronversie duidelijk maakt... Waar, waar wij in onze levens veel langer over doen... maar waar zij in korte tijd mee klaar moeten komen. Ja. Voor één danser was het zelfs zo confronterend, uh, de film... toen ze hem had bekeken, dat ze wilde dat hij niet te zien zou zijn. Hè? Ze is naar de rechter gestapt. Ja. Wat was er aan de hand? Belle Bonadius is, uh, is eigenlijk al eerder uit de dans gestapt. was eigenlijk van het hele stel de meest ambitieuze. Dus die ook teksten had als... Uh, je beste vrienden kunnen je grootste concurrenten zijn. Ja, ja. En het is natuurlijk altijd zo dat je treedt op in een groep... maar je wilt er toch altijd als beste uitkomen... Uh, als ze dat met haar zoon bekijkt, van pas 13, die vindt het toch wel heel confronterend... dat zijn moeder uh, zo'n kindertijd heeft gehad... waarin zelfs haar beste vrienden niet eens te vertrouwen waren. Dat is natuurlijk confronterend. En ik denk ook dat het... Uh, ja, ieders perceptie van, van, van je eigen leven... is soms anders dan hoe een ander het ziet. Hm. En... Daarbij werkt een film natuurlijk wel uh, als een soort vergrootglas op je eigen leven. Ja, ze schrok. Ze schrok, ja. Van wat ze zag, namelijk zichzelf. Dat denk ik, ja. Ze had een aantal scènes die ze graag wilde veranderen... maar die ook in dat stadium niet meer te veranderen waren. Dan hadden we echt uh, tienduizenden euro's extra moeten uitgeven... En gelukkig heeft de rechter daar heel nauwkeurig naar gekeken, mag ik wel zeggen. En heeft op alle punten die zij aanvoerden om verandering uh, in aan te brengen, uh -huh. uh, heeft hij afgekeurd. En hoe pijnlijk is dat dan? Want je hebt met die mensen al die jaren contact onderhouden. Hè? Al was het alleen maar omdat je natuurlijk ook wel had bedacht van ik wil daar meer mee doen. En dan, dan is er Eén persoon die, die het zo laat afweten. Dat het zo misgaat tussen jullie. Wat, wat betekent dat dan? Nou, Om je voorbeeld te geven. Het is natuurlijk een hele rauwe eh, confrontatie ook voor mij geweest. Maar zeker eh, anderhalve dag voor de première in Utrecht. Waar de korte televisieversie in première ging. Dat had betekend dat wij de hele première moesten cancelen. Als zij in het gelijk werd gesteld. Maar... Ik kende helemaal niet een, een, een procedure of, of ik kende eigenlijk geen gevallen voor ons die, die dat voor elkaar hadden gekregen. Dus je had er wel vertrouwen ik in? Ik had er, dat er wel vertrouwen in. Rende. En we hadden natuurlijk uh, geheel niet haar uh, naam of wat ook maar te schande gemaakt. ja, ja. We spraken trouwens nog Rijnbert Martijn, dus de, de danser, de mannelijke danser. En die zegt over haar, ze is altijd eigenaardig geweest. Haar eigen karakter heeft een grote danscarrière in de weg gezeten, zegt hij. Uh, ze ging altijd in tegen Rudy van Danzig, maar dat werkt niet. Wat voor karakter heb je nodig als danser? Daar heb jij nu natuurlijk wel een beetje overzicht op. Nou, het is over. leuk dat hij dat zegt. Ben je het met uh, hem eens trouwens? Nou... Ik denk dat je een bepaald karakter moet hebben als danser. Hè. Het is een hiërarchische wereld. Het is een naar binnen gerichte wereld. Waarin zeker tot voor kort de choreografen toch echt wel heel veel macht hadden. En Rijnbert zelf... Dat zijn de schilders en jij bent het penseeltje, toch? Sorry, als danser. Nou ja, vrij vertaald kan je het zo zien, ja. En sommige dansers vinden het heerlijk om als penseel te fungeren. Of als, als verf. Mm -hmm. Uh, Rijnbert zelf heeft overigens in de film zijn loutering uh, naar voren gebracht... dat hij uh, in deel 2 vroeg hij eigenlijk zich af of hij niet... Uh, Rudy van Dantzig, zijn choreograaf... die hem ook hele grote en mooie rollen had bezorgd... niet had moeten vragen na 12 jaar... Uh, dat jasje wat je mij hebt gegeven bij aanvang, na de auditie hier... toen ik werd aangenomen bij het Nationaal Ballet... is mij te krap geworden... Dat zou je eigenlijk voor mij moeten vermaken. En in deel drie zegt hij: Ik had die vraag nooit moeten stellen in deel twee. Dat jasje dat moet je zelf vermaken. En dat moet je niet aan de gooi. vragen. Dat moet je niet over. aan een ander vragen. Ja. En daarmee kan je zelf je eigen danscarrière voortzetten, CQ verder vormgeven. Ja. Deze Rijnbert uh, danst ook nog steeds, hè? Uh, maar dan op uh, geheel eigen wijze. Want hij heeft een enorme omslag gemaakt door... dat was na twaalf jaar voor de musicalwereld te kiezen. Wat, wat heel raar is, toch, in de wereld van het klassieke ballet. Ja. En hij heeft nu een eigen dansschool in notabene Hoge zand Sappemeer. Ja, ja, en hij geeft daarnaast natuurlijk les op uh, de Hogeschool uh, in het Noorden in Groningen. Lucia Martas, voor iedereen bekend. Uh, geeft hij wel klassiek ballet. En hij choreografeert. Zeker voor zijn eigen school, maar ook wel voor de hogeschool, voor de kunsten daar. Um, hij blijft natuurlijk in dat vak zitten, maar nu toch een beetje uh, ja, van een afstandje. Nou, ja, maar nog steeds Niet meer op de bühne. Maar nee. nog zelf ja, vind ik met dezelfde passie en, en, en ontroering voor het vak. Wat intrigeert jou eigenlijk aan die dans? Ik bedoel, het had toch ook iets heel anders kunnen zijn... waar je in gestapt bent. Nou ja, zoals je hoort... Uh, Prince komt niet zomaar op mijn pad vallen. Dat is een hele gepassioneerde man... die bijna grenzeloos met zijn muziek aan de gang gaat. Dus wat mij fascineert in het leven... zijn mensen die totaal ergens voor gaan. Mm -hmm. Bijna grenzeloos. Ja. Ja, dat blijkt uit al jouw films. Dat geldt niet alleen voor Prince en voor Deze Dansers... maar ook voor die beroemde serie die je hebt gemaakt... over de hoogopgeleide vrouwen die maar niet aan de man uh, konden komen. In Singapore ben je geweest, zeg ik nu even uit mijn hoofd. New York. Uh, Bombay en Moskou. Bombay en, en Moskou. Dat was in de jaren negentig. Negentig, ja. Tweede helft uh, jaren negentig. En in 2000 heb ik het afgerond met Moskou. Ja. Als je nou naar die films kijkt en de films die we nu bespreken... gaat het inderdaad over mensen die uh, een tomeloze ambitie en uh, passie hebben. Maar het mislukt ook. Ik denk dat mensen die uh, risico's durven aan te gaan in het leven natuurlijk ook vallen. Dat, dat zit er eenmaal aan vast. Je moet durven te vallen. Overigens, die vrouwen uh, waar je het nu over hebt... daar waren wel een aantal vrouwen van die gelukkig iemand uh, ontmoet hebben... De vrouw in Moskou, die een beetje een Jerry Hall-achtige verschijning was... Eh, ontmoet ook zelfs in de film haar grote liefde. Hij is eh, tien jaar jonger... En dat is niet toevallig. Oh, nee. uh, een, een tien jaar jongen betekent ook een jongere generatie... die iets opener ten aanzien van vrouwen... en nou ja, de, de, de vrouwenemancipatie was komen te staan. Dus daar ging het heel goed mee. En daar is ze eigenlijk nog steeds mee. Dus het is een Heb je ook met deze vrouwen nog contact? Dat kan nou, toch bijna niet? niet actief, maar ik, uh, ik vang wel eens wat op, ja. Via Facebook of zo, hou je dat in de gaat. Hoe je? Nou, deze Russische toevallig niet... maar die Ach. heeft weer een, een gemeenschappelijke vrouw... Vriend. Als, uh, je, je zei net van ja, Prince is eigenlijk dan de eerste autobiografische film die ik zou gaan maken. Daarmee zeggende van waar je in elk geval vanuit jezelf deze film vertelt. Maar zijn ze niet allemaal op de een of andere manier autobiografisch? Ja, het gaat eigenlijk altijd over jezelf. Ja, ja dat heb je gelijk in. Maar in de ene film ben ik meer zichtbaar, zeg maar. He, uh, ook in beeld. Dat heb ik overigens ook in Fatal Reaction gedaan. Heb ik mezelf ook wel... Uh, nou ja, dan zag je mij zitten aan de telefoon. De hoogopgeleide met... vrouw die zelf ook wel heel leuk zou vinden... om eens een man te ontmoeten. Die had ik toen wel hoor. Maar goed, uh, niet blijvend. Mm -hmm. Dus ik had steeds... Uh... Hij hield ook van print. Hij hield ook van Prins. Ja. Goed dat je dat weet, nou, dat vermoed ik zo. Hij hield van Prins. Ja, toevallig wel. Uh, dus daar hebben we hele goede ogenblikken uh, mee beleefd. Um, nee, maar ik denk dat heel veel vrouwen uh, die dus in deze serie, in die serie die je genoemd hebt voorkomen, best wel een man hadden, maar niet blijvend. En dat is misschien ook wel geheel uit de tijd. Dat we uh, trouwen met degene waar we onge ook ongeveer mee het graf in gaan. Hè? Ja. Uh, to have and to hold, uh, till death is part. Dat is, uh, dat is misschien wel helemaal over. We hebben misschien nu relaties die een aantal jaren goed gaan... en ook omdat we zelf in een soort ontwikkeling zitten... en dan weer eens een weg afslaan... niet meer passen bij degene waar we een jaar of vijf wel bij gepast uh -huh. hebben. Overigens geldt dat ook voor Prince, want het uh, is iemand die... Uh, nou, mag wel zeggen, een behoorlijke lijst van dames al uh, heeft gehad. Ja, waarvan de een dan gewoon een paar jaar past... en vervolgens uh, verdwijnt. Zo zou je het kunnen Op zeggen. Op de volgende. Ja. Um, wat opvalt aan mensen met die tomeloze ambitie en, en die daadkracht... is dat er offers worden gebracht. Hè? In jouw geval. Want het is echt altijd alleen maar de film geweest. Hè? En er was dan wel eens een passant... De een bleef misschien wat langer dan de ander. Maar geen kinderen is een vrij bewuste keuze, geloof ik, of niet? Ja, het is, nou ja dat is inderdaad een keuze geweest. Omdat ik had lange films en films die nogal de wereld over gingen. Met mijzelf daarbij, uiteraard. Dus <lacht> uh, om een hele tijd in Bombay te zitten uh, en het kind maar uit te besteden... of in Moskou te zitten, dat leek me niks... Er zijn best collega's die dan van alles organiseren met au pairs en daar ook mee naar de landen gaan in kwestie. Maar dat leek mij persoonlijk niks. Ik, ik had zoiets van, als ik, daar ga ik dan ook weer helemaal voor. Als ik kinderen neem, dan ga ik er ook voor. Dan wil ik er echt ook voor zijn en dan niet droppen bij iemand anders die dan hè, een deel van die zorg moet uh -huh. overnemen. Tenzij je een partner ontmoet. Die heb ik nooit ontmoet. Uh, die iets heeft van. Stal het kind mij maar bij mij. En daar ga ik helemaal voor. Ja. En dat had natuurlijk gekund. Ja. Maar wat maakt die film zo belangrijk? Welke film? De film voor jou. Het maken van films. Ik denk dat het nog steeds het medium is waar ik mij het meest in kan uitdrukken. Zoals dansers waarschijnlijk. Uh, zich het beste kunnen uitdrukken via hun lijf en daar ook alles in voelen. En nog steeds met muziek, zeg maar, voelen dat ze in beweging moeten komen. Zo heb ik als ik uh, nou ja, door het leven stap. dat ik beelden zie die. Uh, nou ja. die, die gewoon een, een, een behoorlijke impact kunnen hebben. samen met. met, uh, met, met, met de soundtrack en. en wat je daar nog verder aan kleeft, uh -huh. zeg maar. Maar wanneer werd je je daarvan bewust? Want het feit dat je dat, dat ouderlijk huis ook verliet... Nou ja, je was 18, vertelde je net dat je uh, je moest en je zou. Je vader die het niet zag zitten. De, de, de academie die het in eerste instantie ook niet zag zitten. Wat was het? Wat je, waardoor jij wist, dat moet het zijn in mijn leven? Ik wist het al vanaf mijn 15e, 16e. Ik had toen, ik denk, een aantal films gezien... En ik kom helemaal niet uit een milieu waar dat werd gedaan. Maar ik was wel een dromer. En ik, ik, ik had ook als kind al dat ik hele verhalen vertelde aan mijn dieren. Ik had toen uh, geiten bijvoorbeeld. Dat vertelde ik hele verhalen uh, aan. In de tuin? In de tuin, ja. En... Ja. Ik, ik was een heel droog. vertelde kind. je die geiten? Dan? Oh, hele verhalen die, die ik dan waarschijnlijk niet uh, kwijt kon uh, aan mijn vriendin, omdat het dan te ver ging. Hoewel ik met mijn vriendinnen ook hele verhalen uitbeeldde. Want ik heb zelf een jeugd uh, gehad uh, met, uh, op, op een lagere school, dat heette De School van de Bijbel met de Bijbel. En daar begon men s ochtends te lessen met bijbelverhalen... die natuurlijk alle archetypes in zich hebben. Uh -huh. He, van liefde, passie, wraak, gruwel. Noem het maar op, oorlog, strijd. En die verhalen beelde ik ook uit met mijn vriendin Charlotte... de dochter van de dominee. En die woonde gelukkig in een heel mooi groot huis... in een pastorie met een hele grote zolder... die helemaal voor ons was... Dus dat was ons paradijs, zeg maar. En toen wist jij van... In elk geval klopte dat heel erg dat je die beelden kon maken. En uh, in eerste instantie met woorden. En daarna met de toeters en de bellen erbij. Ja. ja. En het moment waarop uh, het slecht ging in 2009. Toen daar die hersentumor was. Hè? Stel nou dat... Uh, met die muziek van Prince op je hoofd, je het slechte nieuws had gehad. Van, uh, mevrouw Jongbloed, dit is uh, factor 4, noem je dat dan? Dit dat is de Terminator, noemen ja, ze dat. Ja, de Terminator. Onder elkaar. Fijn ja. woord. De Terminator maakt duidelijk uh, dat, het, dat je niks meer te zeggen hebt. Uh, dat klinkt misschien heel raar, maar ik heb altijd geloof in het leven gehouden. Ja? En dat is misschien ook wel vanwege die muziek. Daar zit een, een enorme puls in uh, die je niet alleen bij het leven houdt... maar die ook zijn eigen levensdrift overbrengt. Dus ik heb dat uh, misschien ook wel als een soort survival techniek. dat ik het gewoon heb uitgebannen. Kan Dit dat? kan mij niet overkomen. Dit mag mij niet overkomen. Maar dat kan niet. Toch? Het kan gewoon niet dat het hierbij gelaten wordt... Kan, zo kan je natuurlijk ook ernaar kijken. Hm. En die muziek heeft me daar enorm in geholpen. Het, uh, het, het gekke is, ik heb uh, sinds kort ook een, een Chinese uh, arts... die zowel de westerse als de oosterse geneeskunde aanhangt... en ook daarin afgestudeerd is. Die noemde ik het zo aan, dat ik uh, Prins heel erg bewonder... en de rol van zijn muziek in mijn uh, ziekteproces... Toen zei hij, nou, geen wonder. Want die muziek die gaat over beweging en verbinding. En dat is wat jou erbij gehouden heeft. Want vergis je niet toen ik werd, uh, wakker werd... in de verkoeverkamer, zo heet dat... Mm -hmm. en daarna op de mediumcare belandde... met allerlei uh, nou ja, slangen, ook een slang uit mijn hoofd... wat de, uh, nou ja, het vocht dan af moet zuigen, zeg maar... Toen kon ik natuurlijk niets, ik kon mijn iPod niet meer lekker aanzetten, ik kon niets meer op mijn hoofd verdragen. Toen kon ik gewoon al die nummers die op mijn harddisk zaten, in mijn hoofd, kon ik gewoon aanzetten. En die hebben me gewoon doorheen gepulst. Heeft dat je een nieuw inzicht gegeven eigenlijk? Poeh, nou ja, dat, dat bewaar ik voor de film, als je het goed vindt. Mm. Ik, ik, ga, ik geef de clue van de volgende film nog niet weg. Ik ben heel benieuwd naar de film en naar de verhalen van de anderen. Wil je nog een oproep doen of heb je al genoeg verhalen van mensen... met hun relatie met print? Ik heb fantastische Nederlanders, mag ik wel zeggen, die mee gaan doen. Uh, ook niet de eerste, de beste overigens. Oh. Klinkende namen. Kun je daarvan één um, prijs geven? Um, nou, iedereen kent natuurlijk Casper van Koten. Ja, die kennen we. Precies. Die gaat Kasper hoogstwaarschijnlijk me meedoen. Uh, als hij het niet idioot druk heeft, maar dan gaan we gewoon omheen draaien. Um, ja, wat ik wel... Want jullie hebben nu net een klein stukje gehoord... uit het nummer Somewhere Here on Earth van uh, Prince. Dat is eigenlijk wel, uh, vind ik, heel symbolisch voor de film die ik ga maken. En de tekst luidt... I know you're out there. I can feel your eyes on me. Seen that face a thousand times. If only in my dreams. Dat zijn eigenlijk al die fans die in Japan, Zuid-Korea, Groot-Brittannië... in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland wonen. En wat komt er op de tegel? Of was het een van deze zinnen? De tegel... Wie ligt daar? En de vraag is of daar dan een levensmotto... dan wel lijfspreuken op kan worden geschreven. Oei. Nou. Denk er even over na. Dan meld ik dat zo dadelijk op deze zender. Goed. Twee dingen te horen zal zijn na de klop van achten... met magneet rijntjes natuurlijk. En het gaat vanavond over emigratie en immigratie. De belevenissen van een Nederlandse vrouw in Shanghai... en een Turkse vrouw in Nederland. Marijtje Jongbloed, weet je het? Mag ik het van de, na de. Je mag erover nadenken. En dan okay. kan iedereen het op onze website teruglezen. Wat Marijke Jongbloed Ik op denk haar... dat ik hem al weet. Oh, weet je het weet, wel? Ja. Nou, het kan nog niet. I know you really want me. I can feel your hands on me. En dat gaat hij echt voelen. Dankjewel. En heel veel succes met Prince, Marijke. Dankjewel. Dank mevrouw Jongbloed. Dit was aflevering 2000. Laat me denken. 279. 2279. Morgen praten wij met Peter van der Vorst over zijn tv-serie Gepest. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen.